Het NOS-journaal. Die Thomasen. Thomassen... Goedenavond. Fransen demonstreren tegen homohuwelijk. ANWB verwacht drukte voor door aanhoudende vorst... en Kramer en Wust Europees kampioen allround. Het weer vanavond en vannacht in het noorden veel bewolking. In het Waddengebied een enkele sneeuwbui. Morgen in het noorden veel wolkenvelden. In het kustgebied een enkele sneeuwbui ook. In het zuiden is meer ruimte voor de zon. In de namiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe... en in de avond en nacht kan het overal gaan sneeuwen. In het binnenland blijft de temperatuur de hele dag net onder nul. Een grote demonstratie in Parijs tegen het homohuwelijk. Mensen uit heel Frankrijk verzamelden zich op de Place d'Italie... voor een mars door het centrum. Aanleiding voor de betoging is het wetsvoorstel van president Hollande... om het huwelijk open te stellen voor homoparen... en homo's het recht te geven kinderen te adopteren. Correspondent Ron Linker. Ron, je was er vanmiddag bij. In politiek opzicht hebben de demonstranten weinig te halen... want er is een meerderheid voor dat wetsvoorstel. Wat willen ze dan met die demonstratie? Nou, wat de bedoeling was, is om een stem te laten horen. Nou, dat is een hele luide stem geweest, want uh, de eerste cijfers zijn nu bekend geworden over uh, de deelname. Tussen de 300 en 800.000 mensen hebben vandaag gedemonstreerd in Parijs. Ze wilden laten zien dat, oké, okay, misschien in politiek opzicht hebben we weinig in te brengen. Sinds de verkiezingen hebben de socialisten van François Hollande nou eenmaal een meerderheid. Dus daar zal dat wetsvoorstel over het homohuwelijk het halen. Maar wij kunnen wel laten zien dat we het initiatief nemen op het maatschappelijk debat. En daar zie je wel verandering, verschuiving. Een jaar geleden waren de Fransen nog in ruime meerderheid voor het homohuwelijk. Nu is dat nog maar net niet over de 50 procent. Dus er verandert iets en vandaag hebben ze laten zien dat zij een luide stem kunnen opzetten. Je stond tussen de demonstrant vanmiddag. Ging het er gemoedelijk aan toe? Nou ja, gemoedelijk is, is misschien niet het goede woord. Uh, de, de organisatie heeft uh, zijn, haar best gedaan om uh, te voorkomen... dat uh, in de media, in de berichtgeving uh, de indruk zou ontstaan... dat dit een anti-homo-betoging was. Dat was het niet. Het is een demonstratie, benadrukte men... Uh, om te uh, protesteren tegen de invoering van het homohuwelijk... en wat daaruit voortvloeit, de adoptie van uh, homo-ouders van kinderen. Uh, in het verleden zijn er ongeregeldheden geweest bij dit soort demonstraties... Dat is nu uitgebleven, voor zover ik dat heb kunnen zien. In Nederland is die discussie over het homohuwelijk al lang voorbij. Bestaat al meer dan tien jaar. Wat vinden de Fransen van de Nederlandse situatie? Maar als je ze ernaar vraagt, dan uh, een deel wist niet dat in Nederland uh, die wet bestond. Maar uh, als je doorvraagt, dan zeggen mensen... ja, dit is natuurlijk een slechte wet... en we moeten proberen te voorkomen dat zoiets in Frankrijk ook ontstaat. Anderen zeggen, ja, we hebben het bestudeerd... maar je kunt eigenlijk nog zo heel weinig conclusies trekken uit... wat ze dan noemen dat Hollandse experiment met het homohuwelijk. Dat zou eerst eens dus een paar generaties moeten bestaan... voordat je kunt zeggen of het wel of niet een goed idee is geweest. En de derde zeggen, ja... Misschien zijn Frankrijk en Nederland gewoon compleet andere landen... en zijn we in Frankrijk nou eenmaal een stukje conservatiever... dan bij jullie in Holland. Ron, Ron Linker, dank je. Het is een illusie om te denken dat het alarmnummer 112... altijd bereikbaar kan zijn, zegt hoofdcommissaris Hogendoren in een reportage van KRO Brandpunt. De politie streeft daar volgens Hogendoren natuurlijk wel naar. Alleen is het natuurlijk zo dat techniek het altijd in zich heeft... om het een keer niet te doen...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 Ja, we gaan 50 wegenwachten meer inzetten. Want uh, we denken dat we morgen uh, 1100 pechgevallen meer zullen hebben. Dus de perkans stijgt uh, morgen. Wat voor problemen verwachten jullie dan? Nou, Het zijn vooral uh, accu's die natuurlijk uh, morgen gaan vertellen dat ze het niet meer doen. En uh, ja, hier en daar wat, uh, ja, wat sloten en wat uh, portieren die zullen zijn bevroren. En misschien zelfs hier en daar een, een handrem die, die vast zit, omdat die ook vastgevroren zit. Wat kunnen de mensen die nu luisteren zelf doen om die problemen te voorkomen? Nou, nu misschien niet zo heel veel meer. Dan hadden ze misschien iets eerder nog deze week een uh, winterbeurtje kunnen laten geven. Maar als je nog uh, als de portieren nu nog open gaan, misschien moet je even kijken of je sloten en je, en je rubbers of dat allemaal nog goed, uh, goed zit. En uh, ja, die accu die wachten dan morgen rustig af. Oké, okay. Advonk van de ANWB, dankjewel voor de toelichting. Dit is het NOS Journaal. Het is wel Thomas. De Europese Unie geeft samen met een aantal financiële instellingen ruim 5 miljard euro aan Egypte. Daarmee wordt het democratiseringsproces in het Noord-Afrikaanse land ondersteund. President Van Rompuy van de Europese Raad maakte de gift bekend tijdens een bezoek aan de Egyptische hoofdstad Cairo. The European Union and Associated Financing Institutions have offered an amount of more than 5 billion euro, more than 6,5 billion US dollars, in grants, concessional loans en loons. Voor de periode 2012-2013 in support of Egypt democratische transition. Het bedrag komt beschikbaar via subsidies en leningen. Mede als gevolg van de aanhoudende politieke onrust gaat het slecht met de economie in Egypte. De rechtszaak tegen de Egyptische ex-president Mubarak moet over, heeft het gerechtshof in Cairo bepaald. Er zijn fouten gemaakt in het proces, zal dus correspondent Sander van Horen. Het Hof van Cassatie. Gaat niet kijken naar de feiten die worden gepresenteerd in dat proces. Gaan alleen kijken of het recht goed is toegepast. Nou nee dus, heeft de rechter besloten. En niet alleen in de zaak tegen de oud-president, maar ook de oud-minister van Binnenlandse Zaken. De zonen van de president en nog een aantal hoge generaals moet het proces over. De 84-jarige Mubarak zit een levenslange gevangenisstraf uit... voor het neerslaan van de opstand tegen zijn regime in 2011. Hij was in hoger beroep gegaan tegen die straf. Op het besluit van het gerechtshof is in Egypte wisselend gereageerd. In de rechtszaal zaten wat aanhangers van Mubarak, die waren, zo kun je, je voorstellen, tevreden. Maar teleurstelling natuurlijk onder de nabestaanden van de 850 mensen die tijdens de opstand in Egypte om het leven kwamen. President Morsi die heeft gezegd dat er in de rechterlijke macht nog altijd heel veel aanhangers zitten van de oud-president. In hoeverre dat een rol heeft gespeeld bij de uitspraak van vandaag, dat is op dit moment nog niet te zeggen. Nu het proces over moet, is er een kans dat Mubarak vrijkomt. Uiteindelijk natuurlijk wel, want dat proces gaat over en dat betekent dat er opnieuw naar de feiten, maar bijvoorbeeld ook naar de gezondheid van Mubarak gekeken gaat worden. Op korte termijn komt hij trouwens niet vrij. Zou je misschien aannemen dat hij in afwachting van zijn, uh, de, de, de, de, de opnieuw uitvoeren van zijn proces, dat hij dan op straat komt te staan. Dat is niet zo, want er lopen nog andere zaken tegen. Aldus correspondent Sander van Horen.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 Op het Griekse eiland Chios zijn de lichamen van drie mannen aangespoeld. Waarschijnlijk zijn het immigranten die van Turkije naar Griekenland wilden varen. Chios ligt in het oosten van de Egeïsche Zee, dicht bij de Turkse westkust. Twee lichamen werden gevonden door vissers, een derde uren later door de kustwacht. De mannen zijn verdronken. De zee tussen Chios en Turkije is ruig. Er zijn al eerder bootjes met de immigranten verongelukt.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 Kort. Irene Wust en Sven Kramer hebben in Heerenveen de Europese titels allround veroverd. Beide schaatsers uit de TVM-formatie begonnen als leider van het klassement aan de slotdag. Kramer was oppermachtig op de 10 kilometer, mag zich voor de zesde keer kampioen van Europa noemen. En ook deze titel levert de Vries een goed gevoel op. Ah, het is toch wel... Uh... Wel, ja, wel een bevochten uh, bevocht kampioenschap natuurlijk. Ondanks dat ik uh, hem al redelijk vroeg beslist met de 5 met kilometer natuurlijk. Maar ja, spanning blijft toch wel erg in het toernooi. En uh, ik had niet een goede helemaal een goede 500 meter. Dus uh, ja, dan, dan, uh, dan, uh, ja, dan moet je aan de bak. Met zijn zesde titel even naart Kramer het record van Rintje Ritsma. Die veroverde zijn titels in de jaren negentig en in het jaar 2000. In het algemeen klassement eindigde Jan Blokhuizen als tweede... en veroverde de Noor harvard Burko het brons.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 Linda de Vries en Diane Valkenburg maakten het feest in Heerenveen compleet met zilver en brons. Alleen debutante Antoinette de Jong viel buiten het podium. Ze eindigde als vijfde. Veldrijder Lars van der Haar heeft zijn eerste nationale titel bij de elite renners veroverd. Op het terrein van de Beekse Bergen. In Hilvarenbeek ontroonde hij zesvoudig kampioen Lars Boom. Ja, ja, het was hier gelukkig gewoon heel veel bocht. En mijn zwakste punt was vanaf de, vanaf de berg naar langs de finish en een stukje door. Tot en met de schuine kant. En, uh...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 Meteen melding. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... was eerder vanmiddag een auto tegen de vangrail gereden bij Barneveld. Er staat nog 5 kilometer file tussen Hoevelaken en Barneveld. De weg is inmiddels weer vrij. De hoofdpunten van het nieuws. Fransen demonstreren tegen homohuwelijk. ANWB verwacht drukte door aanhoudende vorst. En Kramer en Ruust, Europees kampioen allround. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de VPRO Studio Itzerda.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 Ja, wat zou je daarvan maken? Studio? Ja. Studio? Ja, ik heb maar als eigen naam aangedaan. Ja, gewoon, ja. ja. Ik zou studium natuurlijk zijn, maar dat betekent wat anders in Latijn. Dus. Citaat uit de buitenlandse taal is dit. Oké, okay, ik ben er klaar voor. Ik studio sada. Salutem auditoribus. Manetta ad radiofonum vestrum. Waarom zijn landen met het woord democratisch in de naam doorgaans dictaturen? Hoezo bestaat zwarte bessensap voor 96% uit appelsap? Hoe komt het dat politieke partijen met vrijheid in hun naam de meeste gevangenissen willen bouwen? En waarom zeg je cool als iets hot is? Vertrouwt u de politicus die zegt: Ik geef u mijn woord? Nee, natuurlijk niet. Elk woord verandert in een tegen zichzelf gekeerde leugen. Wij moeten naar nieuwe vormen van communicatie. Terug naar eerlijk en oprecht. Maar hoe doen we dat? Laten we die vraag op het bordje leggen van onze presentator van vandaag. Hier is Marten Minkema. Riskante kost, mensen, dat communiceren. Daar kun je lelijk in verslikken. Geen enkel communicatiesysteem is onfeilbaar. Nu weer vandaag bijvoorbeeld in de nieuws. Politie zegt 100, 112 nooit 100% bereikbaar. Er staat ook onder... Volgens de politie zijn er sindsdien wel, nieuwe ding, wel dingen verbeterd... maar mogelijk zijn er nieuwe componenten in het systeem. Er is altijd wel wat. Maar dit uur is een hapklare brokken en blokken voorgesneden... door de redactie van Studio Itzerda. Het enige Radio 1-programma bezijdende actualiteit. Maar er altijd tegenaan schurkend. Zoals een grizzlybeer tegen de bast van een hoge boom aanschuurt. En wat er dan allemaal naar beneden stort uit het bladerdak... je staat versteld. Wist u trouwens dat grizzlyberen tegen bomen aanschurken... om een geurspoor achter te laten en zo te communiceren met rivalen? Zo van, dit is mijn territorium, keep out! Maar we wonen hier in Nederland al daar geen beren... Allereerst gaat iets gedaan naar het Lommerrijke Gelderland. 2, 3, mooi, mooi, mooi, mooi waar ik. wat u nu hoort is het informele volksgriet van twee Gelderse dorpjes aan de Waal. Varik en Heeselt. Daar spreken ze Betuus dialect. En naast Varik en Heeselt zijn er nog acht andere kerkdorpen in de gemeente in Rijnen. En dan denk je natuurlijk, hier kunnen ze elk verstoren. Maar vergeet het maar. Volgens de broeders Aard en Dick Kusters heeft ieder dorp zijn eigen cultuur, gewoonte en taal. Vroeger was dat reden voor vechtpartijen. En nog steeds geldt vaak, wie niet de juiste taal spreekt, die telt niet mee. Om de betonaren te verbroederen, organiseren Aard en Dirk... daarom ieder jaar het Multicultureel nierijnen dicté Een Betuwse taal, die bestaat niet. Iedereen heeft zijn eigen cultuur, ieder dorp. Ieder dorp is heel anders van, van kleur en klank en mensen. praten anders. Elk darp is zijn eigen taal, dus is alles anders. En daarvoor hebben wij het multicultureel Nijmegen-dictaat. Ik zei oortkusters. En ik zei dikkusters. En om precies te zijn in een darp zeggen ze dan, want mijn vader heet de jam en mijn grootvader heet de oort, dus ik zei oort van jam van oorter. Ja, en uh, we hebben nog een andere naam, maar iedereen in een darp, twee namen. We zijn ook de Beukums. In de stad wij kusters, maar in Darp dorp wij mukken. Zo wij. Nee. Soms wisten we niet eens hoe ze echt heeten. Nou, Nou, help je even een beetje aard? want ze hadden allemaal wel een, ja, de, een, een, een de saak, En De ja. Pruis, of de Porik, of de ja. Britten. de Britte. Ja. Hoe lang woonde je hier Vijf jaar. Vijf jongen, jong, heel jong, jong, jong. Ik woon al vijftien jaar in Darp. En ik praat nog steeds buitenlands. Geen woord van het hemers of het varkens of het hisselen, over het pijn, is geen woord. Het is een treurig natuurlijk. kom er wel eens buiten dan hoor. zit altijd binnen om eigen buitenlandse praten. Nee, ik, ik kom zat buiten. Dukzat, zat, dukzat duk duk duk zat, duk zat, moet het ja. zeggen. Gedoe de best, dus eigenlijk, wel bijzonder. Ja. Ja. Ja. We zijn op het Neerijndensdiktee. dictee. Je staat Jan Hento. En die heeft vorig jaar het multicultureel multiculturele dictaat gewonnen. Ik ben Jan Hento en ik doe nu voor de tweede keer mee. Ik ben wel blij dat er ook uh, allochtonen mee mogen doen. Ik ben een Fries. Ja, ik ken het wel in het Fries. Maar dat zegt me net waar, want de meeste mensen me niet meer verstaan. Zo. En uh, voor mij staat Joey. En uh, dat is ook een buitenlander, net als Jan. Ja, hoi, ik ben uh, Joey. Ik, uh, ben een, uh, ik ben een half Iers en ik wil heel graag uh, geaccepteerd worden in dit Parikse samenleving. En daarom wil ik heel graag deze wedstrijd gaan winnen van, uh, van meneer. Want hij is vorig jaar gewonnen en nu is hij helemaal geaccepteerd in deze samenleving. Dat wil ik ook. Ik, uh, ik zal mijn huid trouwens wel zo duur mogelijk proberen te verkopen. Oh, ik gewoon nou beginnen. En uh, de muziek staat al aan boven. zal de mee in bloed. Overal papiertjes. Ik heb Bob nooit op tafel Dus, uh, ja, zegt tegen haar, ik zal het wat het werk zetten. En dat gaan we even doen. Uh, en, en, en Ieder dorp is zijn eigen cultuur, zijn eigen, eigen... Het enige waar wij nou een beetje mee zitten, omdat wij natuurlijk een diktee moeten doen. We weten wel hoe het praten, maar het opschrijven is nog wel lastiger. Daar proberen we daar een paar afspraken mee te maken. O met puntjes, dat is de U, de Kulke. Kulke. Kulke. Ja. En dat is ja. niet Kulke, maar Kulke. Kulken. Okay, dat is en, en kulken en beloven. Beloven, ten mens? Ten mens. Demins. Maar oh, dat is dat mens. Nou, het staat, okay. staat er uh, in het buitenlands achter. We mailen hebben het vertaald. Want... Ik moet u nog even iets zeggen. Want Jan Hento, zo geurig jaar is er gemaakt. En Joey, die zit hier hem. Verder van jonkakken. Jan Hento woon hier 15 jaar en hij ook. Maar hij, uh, hij beloofd dat hij Jan van Oud gaf gaaf verslaan. Ik zei benijd. Uh, de eerste zin, en dat ga ik nou in het buitenland voorlezen, want ja, ik heb in het buitenland gestudeerd, dus dat die, die, die, die moet lukken. Die is wel aer, denk ik. Moeder is thuis de baas. En vader beheert het geld. Zijn zoon, de huigelaar, dacht dat het anders was maar die heeft zich nog niet laten verleiden door een vrouw. Ja, dat is een Hermes oh. maar dat weet ik niet. Het is naam nee. is Er loopt een grote kudde schapen onder de kersenbomen. En de lammetjes zijn zo kottig om naar te kijken. Ik ben op ongeveer op een derde part van de zin. Ik ben er nog niet helemaal. Er loopt een grote kudde schapen Onder de kersenboven. En de lammetjes zijn zo kondig om naar te kijken. Het is Hoe is het gegaan? Ik hoorde mijn tegenstander de hele tijd klagen, dus ik heb een goed gevoel. Ja, want het komt niet goed met mij. Het neer en goed. We hebben elkaar even aangekeken. We gooien het programma heel klein beetje onder En uh, daar doet hij mee. Even wat werk. Daar hebben we wat te doen. We gaan even nakijken. Goed, we gaan het uh, dikte nakijken. Nee, ergens maar wat we ik veel voorlezen en toch er maar veel schik van hebben, meur. Hebt u helemaal niks goed? Nee, nee. Het lijkt er niet op. Ja, een heel kruisje. Allebei een heel kruis. Ik heb één woord goed. Even weer de score. Ik heb er hier één. Eén woord helemaal goed. Ja, ik, heb, ik heb dus wat laie, maar verkeerd opgeschreven. Tellen we die goed of niet? Ja, tellen we heel goed, hè, want er is nog een punt. Okay, allebei een punt voor ja. deze zin. Eén woord bij meneer Hento. En twee bij Joey Comfort. Ja, het is gelijk spel geworden, want... Oh, oh. <gain> er is nog waar weinig goed. <gain> ja, we zullen het volgend jaar nog eens kijken. We kunnen, kunnen ook langskomen een keer. een extra cursus, een college. Oh ja, het zou wel. Maar, maar, maar uh, Joey heeft de Ja, we waren allebei gezakt, maar Joey oh, is iets minder gezakt dan ik. En kan ik kon eindelijk een biertje drinken met, met, met mijn maat en goed praten met ze over koeien die uit de baai moeten gehaald worden. De non zat in het openbaar in zijn neus te puilken. De smerlap vrat een braai gewoon op. En zijn buurvrouw keek ernaar als die een bergput aan het leger waren. Ze sproken het hem wel aan. Nou, die kunnen we als prijsvraag uh, bij Eetselaar gebruiken. Wat betekent dit? Doe hem nog eens een keer. De onderrik zat in het openbaar in zijn neus te pelken. De smerlap vrat een braai gewoon op. En zijn buurvrouw keek nog als die een berper aan het leeg waren. Ze sprook hem wel op. Lijkt het niet af. De zit... Oké. Dus stuur de oplossing van deze BTU's zin. De ontrik zat in het openbaar in zijn neus te Nee, nou, Maar probeer het niet verder. U heeft het al twee keer gehoord, heeft u hem? Um, stuur de oplossing naar studio.vpro.nl en onder de goede, inzenders, goede inzendingen pardon, verloten we een DVD. En wel van de veelgeroemde documentaire Oude Hoeren. Over 50 jaar overleven op de Amsterdamse Wallen. Die rit heel klaar. En dit is Studio Itzerdaar. Het enige Radio 1-programma zonder nieuwsoogmerk. Maar intussen toch heel in dienst van de publieke zaak. Namelijk verdieping. Deze week communicatie. En we dalen af naar onze keelzak. Voelt u hem onder uw aamsappel, die keelzak? Nee, dat kan kloppen. We hadden hem wel, maar we zijn hem kwijtgeraakt. En we zijn hem al kwijt sinds we goed gingen praten. Daar weet Bart de Boer alles van. Hij is je taalwetenschapper. En onderzoekt hoe onze voor, voor, voor, voor, voor grootouders hebben geklonken. En ook waarom we met z'n allen zoveel zijn gaan kletsen.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 En de Neandertaler rodde dus misschien wel? Ja, nou, we hebben in elk geval geen bewijs dat de Neandertaler het niet kon. Ja, maar... Ja, maar... Hier klopt iets niet. Want tegenwoordig is het niet meer echt geaccepteerd... Tenminste, niet in het openbaar, om, om te roddelen. Misschien wel nooit, maar nu helemaal niet. Dus, dus roddelen, dat doe je niet, dat ziet netjes, dat, dat, dat moet in het verborgen. Wat zou dat betekenen? Dat we terug aan het evolueren zijn, misschien wel tot, tot apen weer. Misschien een volgende vraag voor taalwetenschapper Bart de Boer. Wiens onderzoek inmiddels is verschoven van de keelzak naar de hersenen. Wat is in die hersenen gebeurd waardoor we nu zo makkelijk. Praten wordt vervolgd. U luistert toch steeds naar Studio Itzerda. We hebben al een, uh, een reactie gekregen op onze prijsvraag. Uh, gaan die beetjes in? De ontrik uh, zat in het openbaar enzovoort. Alleen, meneer Koster, u zit er net naast. N nog een keer proberen. Door met Hein van der Voort. Hij is taalonderzoeker en reist al vele jaren door het Amazonegebied... om indiale talen te registreren... Na zijn studie van het Quaza, een bedreigde taal in het westen van Brazilië... begon hij aan het Arikapu. Hij nog één vrouw die die taal spreekt, het Arikapu. En als die sterft, is dat Arikapu helemaal verdwenen. Uitgestorven. Hij van der Voort bracht vele uren met de mevrouw Door... om nog vast te leggen wat zij zich herinnert. En wij van Itzada ondervroegen daarover weer van der Voort. Toch wil ik heel even de, de laatste, die vrouw die jij ontmoette die nog Arikapoe sprak. Oh ja, Terwijl je dacht dat ja. is al 30 jaar niet gesproken Ja, het Aricapu, nou ja, ik was het klaar met mijn me, me studie van het quaza, formeel klaar dan, hè? want je bent er eigenlijk nooit echt klaar. Uh... Dus toen was ik begonnen aan een nieuw project. Het beschrijven van het Arikapoe. daarvan werd gezegd dat er nog zes sprekers waren, ging een gerucht en dat er mogelijk nog veertien waren. En toen toen ik ter plaatse kwam, en toen zeiden ze, ja, ja er is een die moet het nog spreken. En, uh, en in het andere reservaat zeiden ze ook van, ja, ja, dat is Nazareth, die spreekt het nog. Maar verder spreekt niemand het meer. Er was nog nooit wat gedaan aan die taal en woordenlijstje van uh, 80 jaar geleden. Maar dat was het enige. Nou, toen ben ik er gewoon naartoe gegaan. Dan heb ik een paar maanden gezeten in die reservaten. En jaar daarop weer teruggegaan, weer een paar maanden. En, uh, in, en vooral met één spreker gewerkt, ja, ja. Jacare, kukri, kukri, aligato, alkuwa, Een soort pauwachtige vogel. Ja, ja. Pau. Aro, aro. Een soort boshoen. Ja. Ijsvogeltje, maar die kan ze niet herinneren. Uh, nee, heel veel was al weg. Ja, ja. Letterlijk, letterlijk. Ja, ja, Dat glijdt ja. dus onder je vingers vandaan eigenlijk. Precies. Ja. En dat schrijf jij fonetisch weer op? Ja, even wat zachter zetten. Ja. Maar dit, dit is zeer uitzonderlijk, omdat dit de enige vrouw is die deze taal nog ja. spreekt. Zal ik even een, een liedje, liedje doen van nu? Deze vrouw? Even kijken, hier is het. En het liedje gaat over uh, de, de visvangst met gif. Met de giffen in bepaalde lianen. Als je die liaan stuk slaat in het water... Dan gaan die vissen die worden verdoofd en die komen dan boven. Het is ze makkelijk te pakken. Oh, ja. dus hier gaat het liedje over. over... Ja, dat, ik ga toch de beste vraag stellen. Ja, ja, stel Wat heeft maar. het voor nut om dit vast te leggen? Want je ja. weet ja. dat dit verdwijnt. Ja, ja. Wat heeft het voor nut om een Rembrandt te behouden? Wel, ja, maar die Rembrandt is origineel. Straks, als de laatste spreker dood is... dan hebben we misschien een boek over grammatica. Ja. We hebben nog opnames. Ja, en die zijn origineel. Oh, okay. Dat is dan een spoor of een restant van wat er ooit werd gesproken. Talen weerspiegelen, weerspiegelen de geschiedenis van een volk. Weerspiegelen de manier, de manier die een volk heeft ontwikkeld... om de werkelijkheid in woorden te vatten, in taal... De, de verschillen tussen talen zeggen iets over de verschillen... tussen de manieren waarop je de wereld kunt zien. Uiteindelijk in mijn optiek, mijn persoonlijke motivatie... om dit belangrijk te vinden, is het feit dat die dingen samenhangen. Biodiversiteit, culturele diversiteit. In gebieden waar je grote biodiversiteit ziet... zie je ook op veel grote oorspronkelijke taal. Taalkundige en culturele diversiteit. En Het teloorgaan van die gebieden... wat je nu heel duidelijk in het Amazonegebied ziet... leidt niet tot tot een betere wereld. Uh, het wordt alleen maar vernietigd. Ja. Is dat vervlakking? Ja, dat is een vervlakking. Ja. Het verdwijnen van de talen van de wereld maakt deel uit... van het verminderen van de leefbaarheid van de planeet. Uh, er wordt geschat dat er op het hoogtepunt van taaldiversiteit Dat er ter wereld misschien iets van 15.000 talen waren. Of misschien nog wel meer. En er wordt nu geschat dat er 6.000 zijn. En, uh, en, er en dan zijn er schattingen dat er over 100 jaar 90% van zal zijn verdwenen. 90%? Ja, ja nou ja, anderen zeggen weer 50%. Maar dat gaat keihard. <tie> I know why I act like the Cannari Taprotoni, the I know why I I know why met Arika Poe. Een mevrouw die het spreekt of sprak. Meer dan 15.000 talen waren er ooit op aarde. En daarvan zijn er dus nog maar 6.000 over. En de komende eeuw verdwijnen er misschien nog wel 90%, maar hij heeft nog maar een paar honderd talen over. Wat een armoe. Er kwam een reactie binnen van Elise Xafler. Ik hoop dat ik uw naam goed uitspreek. Op het keelzakken. Het uh, uh, keelzakkengesprek van zo net met uh, Bart de Boer. Uh, en die keelzakken zijn we dus kwijt. Maar uh, u uh, concludeert, uh, mevrouw Cousin, dat dit, dit dus betekent um, dat als we hoe langer hoe meer communiceren met onze vingers, via het mobiele telefoontje, dat we dan op den duur weer onze keelzakken kunnen terugkrijgen. Misschien is het wel zo. Dit is een, deze vraag sturen we door naar, uh, naar meneer De Boer. De talen, de talen die allemaal verdwijnen, dus daar waren we gebleven. Maar niet alle dode talen die worden vergeten. Want iedere maandagochtend is er op de Finse radio het nieuwsbulletin in Latijn te horen. Jazeker, nieuws in het dode Latijn, op de radio. Als eerbetoon aan het Latijn met zijn lange historie en grammaticale rijkdom. En dat Latijns nieuwsbulletin is inmiddels een begrip. Zo rond het jaar 2013 is het gesproken Latijn uit heel Europa, zo heet het Romeinse Rijk dan, verdwenen. Uit heel Europa? Nee, maar naar het Vaticaan wordt niet meer geluisterd. Toch is er één radiostudio in het Finse noorden dat nog moedig weerstand biedt. Nu de Latini radiofonie generalis, quos collegit et Latini reddit, regio piet In het studio Helsinkiensi, estetiam Nissinen. Minstens zo dapper zijn de luisteraars die het spook van modernisering bestrijden. We hebben uh, mail van meer dan 80 landen So, so dus mensen over de wereld luisteren naar de nieuws. Ook in Nederland stemt men af op Nunti Latini, het nieuwsbulletin in het Latijn. Ik ben Steven Levers, klassicus Emil van Brakel, germanist. President qui vitatum Americae unitarum iterum designatus est Barack Obama... Nou, ik moet het even ter plekke vertalen. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, het ging over dat Obama opnieuw verkozen is tot president. Volgens mij door het comité van de kiesmannen. Adversario suo Republicano mit Romney reportaturum esse. Winning behaald op zijn tegenstander Mitt Romney, zeiden ze. Die nou, kan. zelfs dat heb ik er niet uitgehaald hier de naam. Dan nou ga ik dus naar uh, de studios in Helsinki. Wat moet ik de nieuwslezeres vragen? Ja, hoe is deze liefde voor het Latijn geboren? Dat lijkt me toch de eerste vraag. et quare amor vester, linguae latine ortus est. At the moment my Latin is not very active, so unfortunately I will not be answering anything in Latin. <laughs> For me, um, classics as a subject is very interesting, because co it combines linguistic. En uh, language studies, en dan ook history and archeology. En dan kunnen we een echt groot beeld krijgen van de manier waarop de oude Romeinen en Grieken Que mutatio rerum ad renovationes a presidente Raul Castro promise. Hoe grappig is dat ze toch niet helemaal de Romeinse uitspraak uh, gebruiken, want ze zeggen president. Die zeiden ze net. Terwijl in het Latijn zou het zijn. Ik ben wel benieuwd waar ze die uitspraak op gebaseerd heeft. Uh, well, the pronunciation is actually classical. based on classical Latin. Or, or actually, it's some sort of uh, reconstruction of the Latin which was spoken in the late. late period of the, uh, of the Republic. At that time, there was. Um, the word. Word met ae, they were pronounced either i or e. Zijn er bepaalde woorden die jullie zijn opgevallen bijvoorbeeld? Ja, yeah, we hadden er net een, een, een neologisme voor wapenstilstand. Ignis titium had ze. Igni stitium. En dat zou ik vertalen als van ignis is vuur, en stit is iets met staan. Dus dat moest iets met. We hebben het totaal als ceasefire. Maar dat bestaat volgens mij niet in het klassiek Latijn. Ik denk dat ze het zelf verzonnen heeft. Ja. Tom Pekken en Rayo Pietranda have been doing quite a lot of. Op de the vocabulaire. Uh, vocabulary. Memphis en Real Pitkaranen, die Pitkaranta. Ik kan het Finns niet, beheers het Finns niet zo. Dat zijn dus de mensen die het radiostation hebben opgericht in 1989. En die buigen zich over de neologismen. Ja, so the idea is that. Uh they try to use as much as the ancient or maybe in some cases medieval or late uh, medieval lang, um latin as sort of uh, the the basis for the for the new terminology so they are not so much uh, inventing new words or using loan words but Maybe composing the, the ancient words in, in new, uh, new ways. And Maybe 99% of the vocabulary is at least somehow based on the uh, ancient Latin. Heeft ze dan ook uh, uh, wekelijks overleg met de pauselijke dienst voor de neologisme? En dat vraag ik me dan wel af, want anders krijgen we natuurlijk een Vaticanese en een IJsland... Uh, Finse uh, uh, versie en uh, ja. Ja, twee dialecten. Nee, dan, dan, dan, dan gaat het nu alweer verkeerd. Thomas Pekkanen en Andrea Pitkaranta. They both um, belong to this Academia Latinitati for Vende, which is uh, uh, an institution in which there are several classics from different countries trying to actively uh, enhance the modern Latin and neo-Latin in, in Europe and uh, also other parts of of. Uh, Western world. So there is constant discussion? Yes, there is constant discussion and there are several uh, dictionaries being published. But I think that since both Pekkanen and Pitka have been working so long with this Latin, they have a big authority in this matter. So I think that in many cases people refer to their work and also, I don't know, but I can th I think that even in Latin, uh, even in, in Vatican, they refer to the Nunti Latini work. Uh, vindt u het een goed idee om uh, fiets gewoon uh, dan nu te introduceren, het nieuw te vormen, Latijnse woord fietsa, geheel uh, regelmatig uh, te vervoegen, vrouwelijk? Uh, well, I can of, of course I can um, forward this. We onderbreken deze uitzending voor is... een spookrijder.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 We gaan weer door met de reportage uh, over Latijnse om radio fiets... in Finland. Uh, dan nu te introduceren het nieuw te vormen Latijnse woord... fietsa geheel uh, heel regelmatig uh, te vervoegen vrouwelijk. Uh, well, I can of, of course I can um forward this suggestion to radio Pit Caranta, but there is a word called birota, which is a bicycle, to twee uh, two-wheeler. <laughs> Nou, namens de Nederlandse luisteraars van NUNTI Latini hartelijk dank voor dit interview. Oké. Okay. Tibiago. In studio Helsinkiensi, estetiam lauramissime. Ja, ik moet u ook denken aan het Esperanto. Waarin in, in, in uh, voornamelijk communistische landen heel veel uh, radio is uh, gemaakt in het verleden. En een jaar of tien geleden nog in Polen. Ik was in Warschau op bezoek bij de. Poolse radio. En daar was een hele programma in het Esperanto. Maar of dat nu nog daar zo bestaat? Een poging tot communicatie in een taal die niet echt wordt opgepikt. Maar goed, wat het dus over communicatie. Hier bij Studio Itse. We hebben het over de keelzakken gehad. En als je dan kunt praten, als je die keelzak kwijt bent en je kunt praten... dan wil je op een gegeven moment ook dat kunnen vastleggen. De Sumeriërs die behoorden tot de eerste die hun woorden op papier gingen zetten... of eigenlijk in drukten, moet ik zeggen. Ze woonden duizenden jaar geleden in het zuiden van Mesopotamië... dat nu Zuidoost-Irak wordt genoemd. Bram Jagersma doet een poging het spijkerschrift van de Sumeriërs weer te ontcijferen. Even kijken hoor. Ik zal... Waar zitten dit soort dingen...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 Hoe ze het hebben uitgevonden, wanneer ze het hebben uitgevonden en waarom ze het hebben uitgevonden, omdat klei zo heerlijk goed bewaard blijft. is de Egyptenaren schreven vooral op papyrus. Ik wil dat dat overleeft gewoon geen vier vijfduizend jaar. Dat is gewoon weg. Het spijkerschrift is uitgevonden als administratief systeem. En ik denk dat er nu in uh,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 En dit is, dit is Studio Ten Tenslotte naar een verleden dat een stuk minder ver weg ligt. Want onder een midgetgolfbaan aan de Noord-Hollandse kust... Uh, zit een uh, verbindingsbunker uit de Tweede Wereldoorlog verstopt. We zijn aan de duinen bij Wijkenzee. En er is een uh, soort midgetgolf. Ik ben Dries, ik ben de kok op de midgetgolfbaan. En, uh, en we hebben ook een bunker en die heb ik een beetje gepimpt. Ik heb een, uh, een vitrinekastje, dus die moet hier ook naar binnen van de week. Ik denk oh, allemaal ja. tankjes en alles. Uh. De vorige eigenaar die heeft hier al, uh, ooit een keer een opknapbeurt gedaan... over de hele Midgetkolfbaan. En zo, toen zijn ze hem tegengekomen. En toen is er een uh, speciaal clubje gekomen... van mensen die bunkers onderzoeken en zo. En die waren heel erg bijzonder verrast... omdat alle bunkers op kaart stonden en deze niet. En het bleek omdat het een communicatiebunker was... en die zetten ze niet op de kaart. Je kan erin? Ja tuurlijk, hier is okay. het dit is de makkelijkste manier. Hek. Oh, Je moet achteruit, handvat. Ja. Is er een trapje? Ja. Ik ben er bijna. Oh, We staan in de bunker. Dat is heel klein, twee bij 2,5 of zo. Hij hing helemaal vol met... Uh... De beugels hing dat helemaal. Een soort kabelkast of zo. Er zitten pijpen op ja. tien centimeter van de grond waar gerafelde kabels uitsteken. Dus hier kwamen van alle kanten, van noordwest, ja. oost, zuid. Dit was puur alleen voor communicatie. Hierboven bij Wijkersee liggen zomaar een stuk of tien bunkers. Dus, uh, en dan konden ze communiceren met andere bunkers. Uh. Wat is de bank? Nou oh, ja, hieronder zit uh, de bevestiging. Kijk, dan konden ze met die kabels en dan deden ze dat hier aan. Ja. Dan konden ze met uh, Bunker bij het Hoge Duin bijvoorbeeld communiceren. En als je hem dan hier aan deed, dan kon je weer met een andere bunker ja. communiceren. En zo ging dat ding helemaal vol hier. Er zat dan waarschijnlijk één, één man bij, af en toe in die ja, een beetje ja, de ja, communicatie ja, ja. deed. Om uh, kunnen uh, connecties te maken. Maar als nou de Duitsers hier kwamen zo, wat zagen ze dan niks? Het nee. was, was gewoon zand boven. Ja, daar zag je helemaal niks van. Nee. <laughs> We zitten hier dus echt in het hart van de communicatie. En daarom stond het ook niet op de kaart. Nee, ja, maar ze, Want als je dat uitschakelt... Moest natuurlijk niet te vinden zijn. Ja. Maar op een gegeven moment is hij uh, ontdekt en uh, uitgegraven. Dus ik heb dat voor die kinderen hier... Ja. Dan heb ik dat een beetje gepimpt, ja. zeg maar, met uh, oh, ja. een ontvangertje, een zender en wat schakelaars. En... Ja. Nou maar ja, goed. We klimmen er ja, weer uit. Heen. Wie is die handvatje? Einde van deze aflevering van Studio Itseda. Straks Bureau Buitenland. Maar luistert u straks nog even naar meneer Kok eerst... over de grote korte verhalenwedstrijd van Studio Itseda Tot volgende week. Heb je het toch gehoord? U doet toch mee? Hoi! Beetje opschieten met dat verhaal. De is een die heel graag wat met een... Onze grote Studio Itseda verhalenwedstrijd nadert zijn climax. Oh. Neem op en stuur op. De waarzegster zegt, ze heeft al in de koffie gekeken. studio Apenstaatje vpro.nl. Dat is ons adres. Oh ja? Onze website vpro.nl-itserda. No, we already tried that. Tot de volgende week. We Twee dingen in de Tweede Kamer. Ik zweer of beloof trouw aan de koning.